Ook het met het NOS-journaal. In Japan is sinds de eruptie niets meer vernomen. Er is één dode gemeld en enkele tientallen mensen raakten gewond. De vulkaan Ontake, op zo'n 200 kilometer ten westen van Tokio, barstte vanochtend uit. In een gebied van ruim drie kilometer rondom de vulkaan is As terechtgekomen. Op tv-beelden is geen lava te zien. Zo'n veertig mensen zitten vast in berghutten. Onder hen is ook een aantal gewonden. Het vliegverkeer is omgeleid.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 Minister Schippers wil dat landen meer gaan samenwerken op het gebied van antibioticaresistentie. Op een gezondheidstop in het Witte Huis zei de minister dat die resistentie een grote bedreiging vormt. Op de top in Washington waren vertegenwoordigers van meer dan 40 landen bij elkaar. Ook president Obama was erbij. Ze spraken vooral over de ebola-uitbraak in West-Afrika, die al ruim 3000 levens heeft geëist. Ook is een vijfjarig plan opgesteld waarmee infectieziekten wereldwijd moeten worden bestreden en voorkomen. Marianne Vos is ontroond als wereldkampioen op de weg. Ze reed op het WK-parcours in Spanje in een kopgroepje van vier... dat vlak voor de finish werd ingelopen door een grotere groep. In de sprint was Vos kansloos en eindigde als tiende. Het goud was voor de Française Prevost. De afgelopen twee jaar was Vos winnaar van de WK-wegwedstrijd. Het weer nog vanavond en vannacht opklaringen, maar komt ook al wat sluierbewolking voor. Daarna hier en daar nevel en een enkele mistbank. Morgen is het opnieuw zonnig en dan is het nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NO. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Van Zandgord op 106.9 FM. Ik zit te wachten. Does een contemplate my faith? And do they know the places where we go?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 Loving angels instead And through it forsake me We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 Hey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 It's men.